8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kritiek in Tweede Kamer op TBS-plan van Teven. Russisch passagiersvliegtuig neergestort... en Suu Kyi claimt grote overwinning in Birma. De Tweede Kamer is zeer kritisch over het plan van staatssecretaris Teven... om medische gegevens van verdachten van zware misdrijven te openbaren. Een kamermeerderheid vindt dat hij zijn voorstel moet aanpassen... Verdachten van zware misdrijven weigeren geregeld mee te werken aan een psychologisch onderzoek van het Pieter Baans Centrum in de hoop TBS te ontlopen. Weigeraars blijken in de praktijk inderdaad minder vaak TBS te krijgen. Om toch te bepalen of een verdachte een psychische stoornis heeft, wil Teven het medisch dossier van de verdachte openbaar maken. De Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. Een Russisch passagiersvliegtuig met 43 mensen aan boord... is kort na vertrek neergestort in Siberië. Er zijn volgens hulpverleners zeker 32 mensen omgekomen. Het propellervliegtuig verongelukte kort na vertrek... uit de Siberische stad Tjumen. Het toestel van de maatschappij UTR was met 39 passagiers... en vier bemanningsleden op weg naar de oliestad Surgut, ook in Siberië. Na de crash vloog het vliegtuig in brand. Een aantal van de gewonden is in kritieke toestand... per helikopter naar ziekenhuizen gebracht.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 De winst is vooral symbolisch, de invloed van de militairen in het Bermese parlement blijft onveranderd groot. De officiële uitslagen van de tussentijdse parlementsverkiezingen worden pas over enkele dagen verwacht.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 De route die het schip heeft gevaren is helemaal afgezocht en ook is gezocht op plekken waar de stroming de vrouw heen gevoerd zou kunnen hebben, maar ze werd niet gevonden. De zoekactie werd na vijf uur gestaakt, omdat het donker werd en de overlevingskans klein is vanwege het koude water. Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwondde een man zijn ex-vriendin en pleegde daarna zelfmoord.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 Morgen veel bewolking met in het hele land wat regen. Het wordt dan 7 tot 12 graden. ANUW, verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Er staan 43 files. De wat langere files die staan nu op de A7. Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam, 10 kilometer. De A12 richting Duitsland, tussen knopend Grijzoord en Westervoort 11. Dat heeft te maken met langdurige werkzaamheden.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 Hoe goed pas jij bij Van Ede en Partners? Ga naar vaneden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een conflict met 40 burgemeesters over het uitzetten van asielzoekers. De burgemeesters willen niet meewerken. En ze vinden dat ze ook mogen weigeren. De minister heeft gelijk als hij zegt... bij uitzetting is de vreemdelingenpolitie mijn bevoegdheid... maar openbare orde en veiligheid is wel mijn bevoegdheid. Hoogleraar bestuurskunde Herman Broring vertelt zo wie er gelijk heeft. Een scholen in Noord-Holland gaan eens uitzoeken... of jongeren niet te veel op internet zitten. Gaan we gaan proberen het internetgebruik wat te beperken... en daar is nog een computerprogramma voor ook. En inzage in medische dossiers van verdachten... gaat de Tweede Kamer echt te ver. Het CDA onder andere blokkeert plannen van staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... om de medische dossiers van verdachten te openbaren. Steeds vaker weigeren verdachten mee te werken aan psychologisch onderzoek... bij het Baan Centrum uit angst voor TBS. Nou, om toch te kunnen bepalen of iemand een psychische stoornis heeft... wil Teven bij de rechtszaak inzagen in het medisch dossier van een verdachte.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 en uh, worden daar angstig van en besluiten dan niet meer mee te werken. Dan zegt staatssecretaris Teven, als iemand niet meewerkt... dan wil ik zijn medische dossiers van mogelijk eerdere behandelingen bij de GGZ uh, openen. Dus een, uh, een einde aan de geheimhoudingsplicht. Is dat een oplossing? Het is een, uh, een logisch verzoek. Laten we eerlijk zijn, als er al dingen bekend zijn... dan wil je die natuurlijk goed kunnen meewegen. Heel logisch. Maar we moeten daar wel goed over nadenken. Want daar zijn hele grote zorgen over...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 Uh, hulp dat die straks denken, ja, straks ben ik een keer verdachte... omdat ik uh, misschien wel een, een, een, ja, in beeld kom ergens, ook al heb ik nog niks gedaan. Dan wordt alles gelicht, hang ik er straks aan, zit ik in de TBS. Dus ik snap de zorgen en ik denk dat we daarom niet moeten beginnen... bij het openmaken van alle oude dossiers van iemand. Wat zijn dan de mogelijkheden als iemand niet met, uh, met een onderzoek wil meewerken... met uh, observatie om toch een beeld te krijgen van ja, hoe iemand daar geestelijk aan toe is. Er zijn eigenlijk twee dingen die je kunt doen. Aan de ene kant kun je ervoor zorgen dat je uh, beter milieuonderzoek doet. Dus dat je goed om een persoon heen kijkt. Wat is zijn uh, privéleven geweest? Dat wordt wel gedaan. Staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar daar haal je heel veel uit. Hoe heeft iemand altijd gefunctioneerd? We zien ook dat forensisch psychiaters, ook de Nederlandse vereniging daarvan... moppert op het Pieterbaancentrum... Ze vinden het Pieterbaancentrum veel te voorzichtig. Ze zeggen, je kunt best meer conclusies trekken. En dan zullen er altijd mensen blijven die, die koppig zijn... En waarbij het misschien wel onderdeel is van een ziektebeeld... dat ze niet meewerken. Hoe los je dat dan op? Knip het strafproces bij de ergste zaken in tweeën. Dan gaat de rechter eerst kijken, heeft iemand het gedaan? Nou, Dan weet je dat, en dan spreek je niet meer over een verdachte... maar over een dader. En als je die dader nou laat onderzoeken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 En dan vinden wij het als CDA ook minder erg om mensen die veroordeeld zijn... feitelijk voor de gruwelijkste delicten... ook veel langer te laten onderzoeken door het Pieterbaancentrum. Ik snap ook wel dat mensen denken... Ja, je moet niet voor iedere verdachte die nog onschuldig geacht wordt... die termijnen eindeloos oprekken. Maar als je een veroordeeld iemand bent... Ja, dan kan je iemand in detentie houden. Nou, dan houd je je in detentie in het Pieterbaancentrum... en zorg dat je alle onderzoeken kunt doen. Maatelene van Torenburg van het CDA. We spreken er verder over met Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland. Mevrouw Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat ook een plan waarover nagedacht kan worden? De zaak opknippen, eerst veroordelen en dan de strafmaat? Ja, dat vinden wij in elk geval een veel betere suggestie... dan de plannen van de staatssecretaris. Waarom is dat zo verkeerd? Nou ja, wij vinden dat de staatssecretaris met zijn voorstel schiet met een kanon op een mug. Um, wij behandelen in de GGZ ongeveer 1 miljoen mensen per jaar... Dus je gaat het medisch beroepsgeheim van al die mensen potentieel opheffen voor 70 mensen per jaar die weigeren, in de, in de tbs, of die weigeren om zich te laten observeren in het Pieterbaancentrum. En slechts de helft van die 70 ja. mensen hebben ook een eerdere historie in de GGZ. Ja, nou zegt u van om een hele grote groep. Het gaat natuurlijk om de verdachten van zeer zware misdrijven. Dat is natuurlijk niet zo'n ja. grote groep. Nee, maar de staatssecretaris wil in dit wetvoorstel dus regelen dat voor iedereen die in de GGZ zich ooit heeft laten behandelen het medisch beroepsgeheim kan worden opgeheven. En dat betekent wel degelijk dat voor die 1 miljoen mensen per jaar er altijd de wetenschap zit als ik in mijn leven ooit een misstap bega, dan kan dat dus tegen me gebruikt worden. Terwijl wij vinden, iedereen die naar de dokter gaat, hè, een psychiater is ook een dokter, iedereen die naar de dokter gaat die moet erop kunnen vertrouwen dat alles wat hij tegen die dokter zegt ook tussen hem en die dokter blijft. Maar goed... Um TV maakt zich natuurlijk zorgen over het ondermijnen... van het rechtvaardigheidsgevoel in de Nederlandse rechtsstaat. Doordat die mensen, en steeds vaker blijkt ook uit onderzoek... weigeren aan onderzoek mee te werken. Waardoor zij TBS ontlopen en uiteindelijk een straf krijgen... die veel lager is dan... Ja. Um, ja, of in ieder geval minder lang duurt dan bijvoorbeeld TBS. Ja. Maakt u zich daar ook zorgen over? Laat ik vooropstellen, wij, wij delen de zorgen van de staatssecretaris... over het toenemend aantal verdachten dat weigert om mee te werken. He, je zou eigenlijk moeten zeggen... Gun elke gedetineerde die dat nodig heeft, de TBS, in plaats van er zo tegen aan te kijken. He, we weten dat uh, van alle mensen die in de gevangenis hebben gezeten, vervalt 70% weer terug in de fout. Van alle mensen die in de TBS hebben gezeten, is dat slechts 20%. Mm -hmm. En zo'n 70% van de mensen die nu in de gevangenis zitten, hebben een psychische stoornis. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, gun elke gedetineerde een goede uh, behandeling in de GGZ. Dat is eigenlijk een verkeerde inzet van advocaten. advocaten, zegt u. Absoluut. Het is een verkeerde inzet van die advocaten... dat berust ook vaak op veel onbegrip over de TBS. Terwijl wat we zien is dat toch helaas um, um, gedetineerd zijn... nogal eens gerelateerd is aan het hebben van een psychische stoornis... of een verstandelijke handicap. En als we die mensen een goede behandeling kunnen geven... tijdens hun detentie in de TBS of in een forensische kliniek... en tegenwoordig gebeurt het zelfs ook in de gevangenis... dan is de kans dat deze mensen na hun detentie... weer een normaal leven kunnen opbouwen veel groter. En dat is ook veel beter voor de samenleving. Wat vindt u dan van de opstelling van die advocaten? Want die staan natuurlijk voor een goede en zorgvuldige rechtsgang... uit het oogpunt van de ja. verdachte. Gaan ze ja. dan te ver? Nou kijk, ik begrijp ook de zorgen van de, van de advocaten wel weer... omdat de, de verblijfstuur in de TBS de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen is. Mensen moeten er dus steeds langer in. Hè. Wij durven als samenleving geen enkel risico meer te nemen. En dat maakt het voor de klinieken ook wel heel erg zwaar... om mensen nog op verlof te laten gaan of, of vrij te laten. Terwijl we dus in de praktijk weten dat TBS'ers veel minder vaak terugvallen... in hun gedrag dan mensen die geen TBS hebben gehad. Dus uh, wat we met z'n allen is, is goed moeten beseffen is dat ondanks die lange verblijfstuur... je mensen wel een veel betere kans geeft op een goed bestaan... nadat hun tijd erop zit. En kijk bijvoorbeeld naar Robert M. Hè? Ik vind dat toch wel een hele goede illustratie van wat wij bedoelen. Zijn advocaten hebben vanaf dag één gezegd... wij gaan voorkomen dat deze meneer in de TBS belandt. Terwijl ik denk dat zelfs alle Nederlanders... die geen psychiatrische opleiding hebben gehad... heel goed snappen dat deze meneer de TBS hard nodig heeft. En dat hij zelf en Nederland... Beter af zijn als hij niet straks onbehandeld na een gevangenisstraf terugkeert in de Nederlandse samenleving. Goed. Stel dat het plan van teven wel doorgaat, dat lijkt er niet op, hè, omdat er geen gelukkig van het CDA nee. tegen is. Maar ja. nou, bijna aanpassing. de hele Kamer? Hè? Ja, ja, precies. Ze willen dan ja. dat teven wat aanpassingen doet? Stel dat ja. um, er iets in die vorm wel terugkeert. Heeft het nut om een medisch dossier aan de rechter te overhandigen? Wat leert een rechter daaruit? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel, omdat je nooit zeker weet of dat medisch dossier en wat daarin staat, of daar een ziektebeeld in beschreven staat, dat ook een relatie heeft met het delict dat iemand pleegt. Dat weet je nooit zeker. Dus ook dat is een van de redenen waarom wij hier niet voor zijn. Je gaat mensen op hun, op hun verleden vastpinnen, terwijl je helemaal niet zeker weet of de omstandigheden waarin ze zo'n delict hebben begaan ook vergelijkbaar zijn. Dus, dus wij wij vinden het echt geen goede zaak. Het is in Nederland een van de basisprincipes van onze rechtsstaat, dat je niet gedwongen kunt worden om mee te werken aan je eigen veroordeling en door deze medische dossiers zo makkelijk open te willen gooien, doet de staatssecretaris dat in feite wel. He, en, en wij zeggen ook van ja, uh, wij vinden de staatssecretaris een integere bestuurder. Wij ja. kunnen goed met hem samenwerken. Maar wij zien ook dat op sommige momenten de oud-officier van justitie toch nog iets te veel naar boven komt. En wij zeggen ja, uh, nu de heer Teve staatssecretaris is, is hij verantwoordelijk voor onze volledige rechtsstaat. Dus ook voor de rechten van burgers ja. en zelfs ook voor de rechten van mensen die een delict hebben begaan. Duidelijk. Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Scholen maken zich zorgen over het internetgebruik van kinderen. Ze zitten ook wel erg lang achter de computer. Eerste verkeersinformatie: Wijland Zwaan bij de AWB. Fiedel op de A12 bij Arnhem richting Duitsland is opvallend lang. Staat tussen knopend Grijzoort en Westervoort, 11 kilometer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden.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 Kunnen verstoren in hun gemeente. Burgemeester Els Boot van Gieselanden moet morgen bij de minister op het matje komen. omdat ze weigert een asielzoeker uit te zetten. En ze wordt gesteund door andere burgemeesters. Ik zei het al, zoals bijvoorbeeld Peter Reewinkel van Groningen. De minister uh, lijkt de opvatting toegedaan. dat hij burgemeesters. in hun openbare orde-taak kan overrulen. Ook als het over overplaatsing, uitzetting van vreemdelingen gaat. De minister op zijn beurt zegt dat de burgemeesters gewoon naar hem moeten luisteren en de vreemdelingenwet moeten uitvoeren. En dat hij daarbij over de inzet van de politie gaat. En de vraag is dan, wie heeft er gelijk? Wie kan hem beantwoorden deze vraag? Misschien wel hoogleraar bestuurskunde Herman Breuring. Meneer Breuring, goedemorgen. Goedemorgen. Dat, uh... dat twijfelen we eigenlijk niet aan. Uh, wat zegt u het maar? Wie gaat daarover bij het uitzetten van asielzoekers, de burgemeester of de minister? Nou, in beginsel de minister. Vooropgesteld het uh, uitzettingbeleid van de minister vind ik uh, ongelukkig. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom u mij belt. Het nee. geeft wel aan dat ik enig begrip heb voor het standpunt van de veertig burgemeesters. Want uh, de lokale overheid en uh, politie moeten het vuile werk opknappen. En je kunt je met de burgemeesters afvragen of er geen andere prioriteiten zijn. Ja, maar er is wel meer vuil werk natuurlijk. Dat uh, moet wel gebeuren. Zeker. En als jurist moet ik ook zeggen dat uh, de minister sterkere argumenten heeft... De vreemdelingenwet moet worden uitgevoerd en dan, ja, dan kan de politie worden ingeschakeld. En die staat dan onder het gezag van de minister. En dan gaat het inderdaad niet aan dat de burgemeester dat doekruist. Maar dat wordt wel anders als de openbare orde ernstig wordt bedreigd. Het punt is alleen dat dat natuurlijk dan niet altijd het geval is. Ophef in een dorp bijvoorbeeld, dat lijkt mij onvoldoende reden om uh, een openbare ordebevoegdheid in te roepen. Ja, want ho hoe ver gaat dat? Want ik meen dat in de politiewet staat... dat het dan uh, noodzakelijk optreden is in belang van de veiligheid van de staat... of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden. Is dat het geval hier? Ja, dat klopt. Dat wil zeggen, er is een bepaling in de politiewet... en dan kan uh, de minister een, een aanwijzing geven aan de burgemeester. Dat is ook het argument dat Leers gebruikt, hè? Ja, uh, maar dat vind ik een zwak argument, omdat... Uh, ja, dan denk je toch aan uh, enorme verstoringen van de openbare orde... die uh, regio grenzen overschrijden, uh, terrorisme, dat soort zaken. Um, in dit soort gevallen, daar heeft de burgemeester Rewinkel zeker gelijk in... Uh, is er geen bevoegdheid van uh, de minister om te overroelen. Maar dat is iets heel anders dan wat de burgemeesters uh, aan de andere kant beweren. Die zeggen, ja, de openbare orde is in het geding en dan treden wij niet op. Maar de openbare orde wordt er wat mij betreft een beetje te gemakkelijk bijgeroepen. En laat ik een voorbeeld geven. Stel, de politieagenten gaan achter een dief aan. Ja, dat kan tumult in een winkelstraat geven. Maar dan moet je natuurlijk niet zeggen, dan laten wij de dief maar lopen. Want anders, in het belang van de openbare orde, dan keert de rust in de winkelstraat terug. Hm. Hoe zit het met de plicht van de minister om er samen met de burgemeester... want het is, hij moet natuurlijk van geval tot geval bekijken... om er samen uit te komen, om daarmee te overleggen? Moet hij dat doen? Moet hij overleggen? Nou, dat uh, moet, hij uh, moet hij doen. Um, hij moet natuurlijk zijn bevoegdheden zorgvuldig uitoefenen. En hij heeft ook wel in een uh, circulaire aangegeven dat in voorkomende gevallen overleg moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld over de tijdstraject en dat soort dingen. En is er inderdaad politie beschikbaar? Dus dat zal hij in individuele gevallen uh, soms wel ja. moeten doen. Ja, maar ik vraag het omdat hij uh, mevrouw Boud van Grieselanden uh, min of meer op het matje roept. En dat klinkt niet als overleg? En dat klinkt niet als overleg. Maar. Uh, ja, er zijn wel vaker gesprekken op het uh, matje. zonder dat er een. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. een juridische aanwijzingsbevoegdheid achter zit. Hè, je kunt uh, ook serieus gesprek hebben. Uh, los van allerlei wettelijke regelgeving. Meneer huh. Bruring, ja. wie heeft er nou gelijk? Want het is me nog steeds niet duidelijk. Nee, ik denk dat. Uh, uh, uh, uh, vooral de minister gelijk heeft. Ik denk dat uh, de burgemeesters. Uh, ja. Nou, ietsje te ver gaan, ietsje te veel hun uh, bevoegdheid uh, oprekken in dit verband. Uh, maar het, het punt is dat uiteindelijk um, de minister geen aanwijzing aan de burgemeester kan uh, geven. Dus juridisch is er volgens mij sprake van een padstelling. Oké, okay. hij heeft gelijk, maar hij kan het eigenlijk niet, niet doordrukken, zegt u. Hij. hij kan het juridisch niet doordrukken, nee. nee. Nou, duidelijk. Uh, wij wachten dat gesprek af. Dat, uh, nou ja, gesprek. We weten niet precies of dat een gesprek gaat worden. Maar zo zei het al, ze wordt op het matje geroepen. Els ja, Boot van Gieselanden. Ik ook. Samen met u. Uh, we gaan afwachten wat daar gebeurt. En uh, misschien spreken we elkaar nog. Ja, Dank ja. u wel. Hoogleraar bestuurskunde Herman Breuring. In Leeuwarden. Dat is gisteren ook een probleempje met de openbare orde. Mark Robin Visser is vanochtend in de Friese hoofdstad... en vraagt zich af wat humor is. Ja, je zou je kunnen afvragen, wat maakt nou eigenlijk een goede uh, 1 april grap? Uh, misschien is een criterium wel, als er veel mensen op afkomen... zoals gisteren in Leeuwarden is het een geslaagde grap... of als die in de krant komt, zoals uh, in het dagblad van het Noorden. Grote foto van uh, dat geval. Ja, en op deze foto kan je duidelijk zien, burgemeester... dat dit geen echte mijn is. Ja, hier ligt hij al op de kant of hangt ja, hij uh, in de lucht? In de lucht, het is een halve. Maar toen die ontdekt werd, heeft de politie meteen een foto gestuurd naar de Explosieve Opsporingsdienst. Uh, en die zei binnen tien minuten van, uh, we komen eraan, want dit ziet er veel te serieus uit. Waar was u toen u het hoorde? Ik was in een briefing voor de wedstrijd Zwolle want die was middags. Dus daar zaten we met tiental agenten. En toen werd opeens geroepen, werden de tien agenten alvast weggeroepen voor een bommelding. En we dachten, 1 april, dat is een grap. Dus die agenten gingen helemaal serieus de gang om, maar we dachten, die komen wel terug. Na nou, een paar minuten later hoorden we dat het een echte melding was. Dat was al om uh, half twaalf of zo. Maar dan uh, schrik je dus wel, want ja, dan gaat het hele apparaat werken. De politie moet afzettingen doen, de brandweer gaat er naartoe. Uh, uh, ja, uh, en honderden mensen. En dat is toch veel te vergaand voor een grap. Want uh, dit had je kunnen voorzien, dat dit zou gebeuren. Dus. Dacht u het ook, te gaandeweg, dat dacht. u te maken had met een in april grap? Vanaf de eerste seconde dachten we dat het in aprilgrap was. En wij moesten ook aan het idee wennen. Als de EOD zo serieus is. En overigens, wij hebben hier een vliegbasis. Hè? En daar is nog wel één of twee keer per jaar een bom. Maar dat is gewoon op het land. Dat is uh, waar, uh, om, Naast landingsbanen bijvoorbeeld. Dus op zich dat dat gebeurt, is niet zo gek. Alleen midden in de stad en in een gracht. Dat kun je niet voorstellen. Maar ja, je kunt toch geen risico nemen als de deskundigen zeggen. Het is zo. Dus ik hoop dat ze volgend jaar beter in aprilgrap bedenken. En al hadden mensen maar gebeld die het gedaan hadden. Tijdens, uh, want die moeten dat gezien hebben, anders hebben ze ook geen lol van gehad, dat die hadden gemeld van jongens, dit is echt niet waar. Maar dat hebben ze niet gedaan, dus uh, ik hoop dat ze zich alsnog zullen melden. U neemt het serieus en u wilt ook de schade verhalen op, op daders als u ze ooit te pakken krijgt? Ja, kijk, dat is natuurlijk redelijk. Als mensen iets doen wat zo buiten proportie is, is, ze krijgen natuurlijk ook alle gelegenheid om eerst maar eens uit te leggen hoe het gegaan is. Dus laten we hopen dat ze zich melden, want dat geeft een hoop mensen rust, dat je weet uh, hoe het gekomen is. Het zag er echt heel serieus uit, anders zou het toch ook de exploitive opsporingsdienst het niet hebben gedaan. Overigens, toen ze hier inmiddels waren, hebben ze ook niet gezegd, toen ze er vlakbij waren, van oh het is helemaal niks. Ze hebben hem echt serieus onderzocht, met duikerspakken en alles erop en eraan. Mensen moesten zelfs toen 300 meter ervan af in plaats van 100 meter. Dus het was toch echt, als de deskundigen zo serieus zijn, dan denk ik dat iedereen moet snappen, dit is ook een te serieuze grap geweest en dat is geen grap meer, uh, buitenproportioneel. Ja, dat woord heeft u gisteravond in de persconferentie... ook heel erg vaak gebruikt, buitenproportioneel. Uw collega in Lochem spreekt van een grap die alle perken te buiten gaat. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Maar ja, u had dat woord buitenproportioneel al uh, ja. zo vaak uh, genoemd. U had ook gisteravond in de persconferentie kunnen zeggen... en daar laten we het bij, dit moet je niet meer doen, dit is niet leuk, klaar. Maar u begint nu over schadeverhalen. Bent u ook een beetje een slecht verliezer? Nee, ik denk het niet. Maar het zijn nu de belastingbetalers... die dit enorme bedrag moeten betalen of van al die hulpverleners. Het zijn mensen die zelf hun weekend ervoor moesten onderbreken. Maar bovenal ook de mensen die daar wonen, die dus in, in angst hebben gezeten. Die natuurlijk ook niet wisten. We hebben laatst hier een flat moeten ontruimen vanwege brand. Dan denken mensen ook van, ik moet mijn huis uit. Ik mag er misschien niet meer in. Moet ik mijn paspoort meenemen? Wat moet ik klaarleggen? Dat, dat, daar maak je mensen hartstikke zenuwachtig van. En dat vind ik nog belangrijker dan het schadeverhaal. Dit was niet leuk meer. Dit was een verkeerde grap. Burgemeester Kronen van Leeuwarden, dank u wel. Mark Robin Visser is de hele ochtend in Leeuwarden. We gaan nog even door naar minister Marjen van Bijsterveld van Onderwijs. Want ze gaat snijden in het aantal mbo-studies. Het gaat dan om studies met weinig toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. Maar die wel heel erg populair zijn. Minister van Bijsterveld, goedemorgen. Ik heb daar niet gelijk een beeld bij. Om wat voor opleidingen gaat het wat u betreft? Nou, dat zijn verschillende opleidingen. Mediaopleidingen bijvoorbeeld. Artiest, dierenverzorging zien we ook heel veel. En dat zijn opleidingen, laat helder zijn, die heel gedegen zijn. Alleen als je klaar bent, dan zijn het of te veel op de arbeidsmarkt. Of ja, er is gewoon te weinig vraag naar. Want er zijn heel veel leerlingen die die opleiding willen doen. En die wordt ook vaak aangeboden? Nou, die wordt ook vaak aangeboden. En, en wat ik wil is dat er gewoon meer helderheid komt over wat is arbeidsmarktrelevant. Dus er moeten ook bijsluiters bij opleidingen gaan komen uh, over wat een opleiding te bieden heeft. En wie bepaalt dat? Of, of het belangrijk is voor de maatschappij of arbeidsrelevant is? En dat komt uit onderzoek op regionaal niveau. Want je moet wel rekenen, het middelbaar beroepsonderwijs is echt een regio gericht onderwijs. En wat misschien in Drenthe niet nodig is, hebben we in de Randstad wel heel hard nodig. Dus op regionaal niveau moeten de partijen om de tafel. En dat gebeurt nu ook nog wel vrijwillig. Ook ROC's gaan met elkaar om tafel. Maar wat ik wil is dat ze met elkaar ook opleidingen gaan uitwisselen, gaan concentreren uh, en gewoon overbodigheid voorkomen. En uh, daar moet men met elkaar uitkomen, komt men daar niet uit, dan kan ik in die end uh, zelf ook uh, ingrijpen. Ja, want dat is me nog niet helemaal duidelijk, mevrouw Van Bijsterveld. Wat betekent dat snijden? U, u wilt er ook sommigen echt helemaal gaan schrappen?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 dat zou kunnen, maar uh, liever heb ik gewoon dat men er op regionaal niveau uitkomt. Want eigenlijk zo'n licentiesysteem is meer een stok achter de deur als dat ik hem uh, uh, al bij voorbaat zou willen gebruiken. En waar ik het ook voor wil benutten, uh, dat is voor de kleine ambachtelijke opleidingen, dat als die te veel versnipperd raken, dan zijn er steeds te weinig leerlingen per opleiding. En wat ik daarmee wil, is dat ik meer wil concentreren. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld opleiding horlogemaker, uh, restauratie, stucador. Dat type opleiding, echt ambachtelijk, die moet. Overeind houden in Nederland. Maar daar moeten we dan wel voor concentreren. Hmm. En um, ik kan mij voorstellen dat dit dan, u zegt het al, per regio verschilt, maar ook uh, op jaarbasis zal gaan verschillen. Want uh, ja, dat het vandaag te weinig vacatures zijn voor, ik noem maar wat, mediaontwerpers of uh, dierenverzorgers, betekent natuurlijk niet dat dat over vier jaar nog zo is. Misschien is er wel een schreeuwend tekort aan dierenverzorgers. Ja, maar men moet, en dat, dat kunnen we ook uh, vanuit de UWV onder meer, uh, kunnen we ook goed uh, laat maar zeggen, kijken van wat verwachten we aan langere termijn. Mijn vraag op de arbeidsmarkt. Is dat zo en, makkelijk te voorspellen? Uh, dat is zeker niet makkelijk. Uh, maar nu zien we gewoon op, op, op opleidingen echt gewoon overschotten. En uh, dat moeten we voorkomen. Dus we moeten gewoon onze leerlingen opleiden uh, voor een vak waar we in Nederland uh, op zitten te wachten. En waar zij ook mee aan de slag kunnen. Ja, Want, maar dan hoor ik het al. Als het niet zo makkelijk te voorspellen is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een tekort ontstaat door deze maatregel. Uh, natuurlijk kan het altijd zijn uh, dat je het minder scherp in beeld krijgt. Dan moet je dus ook voorzichtiger zijn met je sturing. Maar op het moment dat je een helder beeld hebt... bijvoorbeeld laten we even Rotterdam nemen. Rotterdam weten we gewoon van dat er heel veel vacatures gaan komen in de techniek. Uh, en dan is het wel zaak dat je zegt van... hoe zit het dan met het aanbod uh, van het mbo in Rotterdam? Ja. Uh, geven we voldoende sturing? Uh, wordt er voldoende arbeidsmarktrelevant opgeleid? En uh, we zien gewoon daar op dit moment bijvoorbeeld een kloof tussen... wat er opgeleid wordt en wat er straks echt nodig is om Rotterdam sterk uh, economisch de toekomst in te helpen. Ja, en nu, ja, nu de student mevrouw Van Bijsterveld, want als je in Rotterdam woont en je lust in je leven is dierenverzorging, wat moet je dan straks? Krijg je dan numerus fixes of moet je naar drenthe of... Nou, waar het met name om gaat is dat je leerlingen goed, voor, goed voorlicht van wat houdt een vak in en wat ja. zijn je toekomstkansen. Want heel veel jongeren die nu bijvoorbeeld van het VMBO, maar ook van het HAVO afkomen en het MBO instromen, hebben eigenlijk nog weinig beeld van wat ze echt willen. Het kind wat echt iets wil, ja, die zal uiteindelijk op die opleiding terechtkomen uh, waar, ze ook, waar hij of, of zij ook op terecht wil komen. Dus het is ook maar een voorlichtingszaak. Ik dat heel veel jongeren op dit moment op basis van te weinig informatie een in keuze maken. Daarom is er ook veel schooluitval, dus ook dat moeten we verbeteren. Dat wil ik ook met die bijsluiter en gewoon goede gesprekken aan het begin van de opleiding wil ik dat verbeteren. Ja. Maar ik wil ook gewoon aan ouders en leerlingen aangeven. Let op, in deze, uh, dit deel van de arbeidsmarkt heb je mooie kansen. Als je die opleiding volgt, weet je zeker dat je een baan hebt. Uh, en in dat deel van de arbeidsmarkt kan je misschien wel die opleiding volgen. Maar als je daarna niet aan het werk komt, ja, heb je toch geen goede keus gemaakt. En dat moeten we gewoon echt scherper neer gaan zetten ja. met het MBO. Minister van Wijsterveld van Onderwijs, dank u wel. Graag gedaan.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 De Kamermeerderheid tegen het TWS-plan Teven en Eerste ijscelbank in Nederland is open. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Tweede Kamer is zeer kritisch over het plan van staatssecretaris Teven... om medische gegevens van verdachten van zware misdrijven te openbaren. Teven wil dat mogelijk maken als verdachten niet meewerken aan een onderzoek van het Pieterbaancentrum. Zo moet toch kunnen worden vastgesteld of een verdachte psychische problemen heeft. De Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. PvdA-kamerlid Bouwmeester. Ja, hij kiest uh, grote stappen snel thuis. Lever al je rechten maar in en hier met je dossier. Uh, dat klinkt lekker makkelijk en lekker stoer. Maar de gevolgen zijn natuurlijk desastreus. Als mensen niet meer naar de psychiater gaan... of überhaupt elke medewerking weigeren hierdoor... dan zijn we veel verder van huis. Want dan kunnen we mensen helemaal niet meer behandelen voor hun stoornis. Kamermeerderheid vindt dat tevens een voorstel moet aanpassen... In het UMC Utrecht opent vandaag de eerste eicelbank van Nederland. Daar kunnen vrouwen eicellen doneren aan vrouwen waarbij het niet lukt om zwanger te worden. Tot nu toe moesten die vrouwen altijd een eigen donor regelen. Dat is nu verleden tijd, zegt deze gynaecoloog. Dan nemen we het heft zelf in handen. Dan gaan we het zelf goed organiseren, zodat we niet mensen naar het buitenland drijven of het zelf laten opzoeken via internet. Op internet was een levendige illegale handel in eicellen ontstaan... voor bedragen van minimaal 3000 euro. Omdat commerciële donatie van lichaamsorganen in Nederland verboden is... krijgen donoren een onkostenvergoeding van 1000 euro. Waarschijnlijk gaat het tot, eh, tot voorjaar 2013 duren... voordat vrouwen eicellen uit die eicelbank kunnen krijgen.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 Bij de verkiezingen in Burma heeft de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi na eigen zeggen 42 van de 45 te verdelen parlementszetels gewonnen. De winst is symbolisch, want de invloed van de militairen in het parlement in Burma blijft onveranderd groot. De officiële uitslag wordt over enkele dagen verwacht. En dan begint het echt voor Aung San Suu Kyi, zegt journalist Minka Nijhuis in Burma. Dit is nog maar het begin van een lange en hachelijke reis. En binnen was eigenlijk het makkelijke deel. Het moeilijke werk moet nog komen. Aung San Suu Kyi is natuurlijk jarenlang een icoon geweest. Nu moeten ze de mouwen gaan opstropen in een zeer complex krachtenveld. Het leger is nog altijd machtig. Het land is berooid. De instituties zijn zwak. En de verhouding met de etnische minderheden is zeer moeizaam. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen... die zich de vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde gisteren in Turkije.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 betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan. En op veiling in Hollywood is 100.000 dollar betaald... voor een bolhoed en een wandelstok die ooit van Charlie Chaplin zijn geweest. Opbrengst was een stuk hoger dan verwacht. Een jas die Clark Gable droeg in de film Gone with the Wind... leverde bijna 60.000 dollar op... En er kwamen ook kleding en sieraden van zangeres Whitney Houston onder de hamer. Twee paar oorbellen die ze droeg in de film The Bodyguard. En die veiling was al gepland voor het overlijden van Whitney Houston. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Nederland kan de komende 48 uur opgesplitst worden in twee kampen... het noorden en de rest van het land. In het noorden overheerst de bewolking en valt af en toe wat regen...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 awb verkeersinformatie De ochtendspits verloopt normaal. Er staan 40 files. Een paar zaken vallen op. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... daar staat tussen Nieuwe Gijn zuid en Maarsen 10 kilometer. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. Erg lang is de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem en verder... tussen de afrit Oosterbeek en Westervoort 13 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het loopt door de file ook vast op de A50 in beide richtingen... bij knooppunt Waterberg en bij knooppunt Grijzoord...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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De selectie van Feyenoord gaat het leger in, nou ja, voor één dag dan. Na de overwinning op Nakhbeda met 3-1 zaterdag... wacht de selectie nu een bijzondere beproeving. Weg met de voetbalschoenen en de kistjes aan. Generaal de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat wordt de selectie verwacht? Uh, rond een uur of elf zijn ze naar Amersfoort. Op de Bernhardkazerne. kazerne En wat gaan ze daar doen? Uh, nou, eigenlijk twee dingen. We gaan uh, verhalen vertellen over hoe bij ons leiderschap en teamvorming in elkaar zit. Maar we gaan het niet alleen uh, theoretisch doen, maar we gaan het ook in de praktijk brengen. Aha. Gaat u dan aan het kampioenschap helpen? Nou, dat is niet het uh, opzet, want we doen dit vaker. Niet alleen voor uh, voetbalclubs, ook voor het reisleven en uh, I.O.'s. Uh, maar je ziet wel dat wat wij doen en wat zo'n uh, club doet, komt eigenlijk op hetzelfde neer... Het, uh, wat je doet en het succes, dat wordt bepaald door uh, jonge jongens tussen uh, 18 en 30 jaar. En uh, daar gaat het eigenlijk om. Ja, en, en vooral betekent... ook om, om teambeelding en samenwerking natuurlijk. Want dat gaat u zo dus ook leren vandaag, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Want uh, het team is altijd uh, krachtiger, sterker en beter uh, dan de kracht van de enkeling. Hmm. En uh, hoe, hoe gaat u dit beelden dan? Wat, wat gaan ze dan in de praktijk dan doen? Nou, wat ze gaan doen daar in de... De praktijk is onder leiding van een aantal mensen van uh, de sport die wij hebben, die getraind zijn in dit soort dingen. Uh, opdrachten uitvoeren waarbij je iedereen van de groep nodig hebt. met zijn sterke punten en zijn zwakke punten. En maar daar ga je over praten achteraf. Noem eens en wat: een vlot bouwen. Uh, uh, wat ze gaan doen, heel concreet is over uh, de hindernisbaan met z'n allen. Oh ja. En dan moeten ze proberen over hindernissen heen te komen. Uh, en in uh, de klimtoren, uh, toren waarin je omhoog kunt gaan en met touwen weer omlaag. Uh, uh. Maar niet op zichzelf, maar als groep. Uh, en uh, die opdracht moeten ze uitvoeren, waarbij je enkel maar het doel kunt bereiken als je elkaar helpt. Oké, okay. hm. ik heb zelf nooit in het leger gezeten. Jawel, maar soms zonder... ja. is het blessuregevoelig lijkt mij, of niet? Ja. <laughs> Pardon? Ja, dit is blessuregevoelig toch, meneer De Kruis? Maar zoals ik ze wel. Hoor. Nee, nee, nee, nee. Nee. Uh, nou. Het is wel uh, duidelijk uh, dat we ze niet blind over uh, de hindernisbaan gaan jagen. Dat doen we niet. En we gaan ook niet hun fysieke grenzen gaan we bereiken, maar we gaan wel wat mentale grenzen laten zien. Aha. Nou, die heb je ook op die hindernisbaan, weet ik dan nog. Ja, die heb je ook. Ja. Ja. <lacht> die kom je ook tegen, dat klopt. Is het ook nog wel een beetje leuk voor ze? Ja, het is hartstikke leuk. Uh, ik denk echt als ze gewoon uh, teruggaan, dat ze a, een ontzettend fijn dag hebben gehad... B, wat meer begrip hebben voor het werk wat uh, wij doen en uh, C hopelijk sterker worden als team. Nog sterker. Ja, want wacht even, u bent Feyenoord fan of niet? Ja, ik ben Feyenoord fan. Ja, ja dat precies. Ga ik niet uh, ontkennen. Want ik ja. zei net, gaat u aan het kampioenschap helpen, maar u probeert natuurlijk wel zo de competitie te beïnvloeden. Of gaat u PSV ook nog ontvangen, of Ajax? Nou, maar wij helpen PSV ook hoor, want tussen de brigade die we hebben, vlakke Eindhoven en. Uh, PSV doen we ook dit soort dingen. Uh, dus het is echt niet zo dat we dit doen voor één club. We doen het veel breder. Omdat mm -hmm. we gewoon zien, met name na Afghanistan... dat de ervaring die wij hebben van leiderschap en team... onder extreme omstandigheden... Uh, dat dat elk bedrijf kan helpen. En we doen dat in uh, het kader van een soort... Uh, ja, in het achterhoek zeggen we... Uh, dus je helpt elkaar. Ah, ja, ja. Uh, en die kennis die wij hebben, die delen we graag met iedereen die dat wil weten. U bent een goede buur. Maar, uh, generaal, uh, ziet u wel eens resultaat dan ook? Dat is bij een bedrijf misschien wat lastig te bepalen. Maar als u ook wel eens voetbalteams doet, ziet u dan de volgende week dat er een andere elftal in het veld staat? Ja, volgende week uh, woensdag moet dat kunnen zien, geloof ik. Gewoon ja. uit en maar, dan ik het. Maar uit, ja, uit het verleden, <lacht> heeft u al wel resultaten geboekt? Ja, zeker. Ja. Je merkt gewoon dat uh, de kracht van het team altijd beter is dan de kracht van het uh, individu. En dat zien wij. En ik denk dat we dat laatst goed hebben kunnen zien met de missies die we hebben in uh, Afghanistan en uh, andere landen. Uh, wat daar wordt gepresteerd dag in dag uit heeft eigenlijk meer, veel meer te maken met leiderschap en de kracht van het team dan 500 mensen die we daarheen sturen. Goed. Hartelijk dank. Mogen ze trouwens ook nog op een tank? Ja. Uh, als we dat willen, dan kan dat oh, hoor. Oh. Alleen veel tanks hebben we niet meer. Dus nee, ik word doen. het. moet snel bij zijn. <laughs> ja, dus we moeten we nu Goed zo. Generaal de Cruijff, hartelijk dank. Graag gedaan. En veel plezier vandaag met de okay. Feyenoord-selectie op de Bernhard-kazerne in Amersfoort. 13 minuten over half negen is het. We gaan naar Mali, want Touareg rebellen Veroveren de ene na de andere stad in het uh, noorden van Mali. Gisteren viel uh, Timbuktu in handen. De militairen die hen moesten tegenhouden zijn gevlucht. Het leger dat vorige week president Touré afzette... is eigenlijk niet opgewassen tegen de Touaregs. Militaire machthebbers lijken dan ook ten einde raad. Wij praten erover met West-Afrika-specialist... Klaas van Walraven van het Afrika-studiecentrum in Leiden. Meneer van Walraven, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nam het leger de macht over van president Touré... omdat hij te weinig steun... Gaf aan hun strijd tegen de opstandige Touaregs, maar nu bezetten die Touaregs stad na stad in het noorden. Uh, je zou toch dan moeten stellen dat de machtsgreep van het leger absoluut niet geholpen heeft, erger nog, het heeft het slechter gemaakt. Nou, daar heeft u gelijk in. Uh, uh, het is een vrij chaotische situatie geworden. Ik denk dat dat ook deels komt omdat de staatsgreep ook niet goed voorbereid is geweest. Het lijkt toch meer een ja, uit de hand gelopen uh, muiterij van het leger geweest... dan dat het werkelijk goed is uh, gepland en dat men uh, als gevolg van een goed geplande staatsgreep uh, de militaire situatie in het noorden zou kunnen versterken. En is dat dan juist dus olie op het vuur geweest? Uh, nou ja, olie op het vuur. Ik denk dat de toerenrebellen uh, gebruik hebben gemaakt van uh, de situatie, van de, van de relatieve verzwakking van het leger. Uh, he, dat een, een, een, uh, toch een uh, chaos heeft veroorzaakt in de hoofdstad uh, Bamako. En uh, op grond daarvan heeft men uh, uh, gebruik gemaakt van de situatie aan steden als Kidal en Engau, en waar het uh, regionale hoofdkwartier van het leger is uh, ingenomen. En ziet u het voor u dat uiteindelijk hoofdstad Bamako ook wordt veroverd door Torex? Nee, ik denk dat volgens nog dat uh, niet zo waarschijnlijk is. Bamako ligt, Het ligt erg ver weg. Uh, ook nog gescheiden door een uh, interne delta van de Niger-rivier. Uh, uh, het is één ding dat uh, rebellen in, in snelle uh, Toyota-pick-ups... Uh, door de woestijn uh, crossen en uh, steden innemen... omdat uh, lege eenheden zijn uh, gevlucht. Maar het is natuurlijk iets heel anders om een miljoenenstad als Bamako uh, in, uh, in te nemen... Hmm. Voor zover er uh, risico voor escalatie bestaat of uitbreiding, dan uh, betreft dat toch eerder een buurland als Niger, waar ook een uh, toerechtbevolking uh, leeft en waar dezelfde onvrede uh, bestaat. En ja, het zou kunnen zijn dat, dat men uh, uh, de zaak uitbreidt naar het naar oosten in plaats van naar het zuidwesten. Ja, waar, waarover is die onvrede? Ja, de toerechtbevolking is heel erg gemarginaliseerd, politiek, sociaal, economisch, in uh, alle West-Afrikaanse staten waar ze wonen. En uh, economisch gaat het in de Sahelzone en in uh, de Sahara absoluut uh, niet goed. En dus er bestaat eigenlijk al sinds jaren dag uh, zo'n zo onvrede. En daardoor zijn er ja, veel jongere uh, jonge mannen die bereid zijn om de wapens uh, op te nemen. In overigens een culturele context waar ja, daar ook een, een, een ...positief over wordt uh, gedacht. En ja. als gevolg van wat er in Libië is gebeurd vorig jaar... ...zijn er nu extra veel zware wapens in omloop. En daarom is de slagkracht van die rebellen ook uh, navernand uh, toegenomen. En u had het al over het eventuele overslaan van de onrust naar Niger, naar het buurland. Um, West-Afrika is natuurlijk niet gebaat bij onrust in de regio op die manier. Um, zijn buurlanden bereid Mali bij te staan in de strijd tegen deze Tuarez? Uh, ja, de vraag is van hoe men dat zou moeten doen. Het probleem is dat de Afrikaanse Unie en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten uh, hebben gezegd, uh, wij accepteren geen staatsgreep in Mali. Hè. Dat is het, ja, het nieuwe beleid in Afrikaanse internationale betrekkingen. Vandaag is er ook een, een topconferentie van, van West-Afrikaanse leiders. Uh, het lijkt erop dat men het regime in Bamako in de Ban wil uh, doen. Uh, maar ja, als gevolg daarvan is natuurlijk niet de, de militaire situatie in het noordoosten van het land uh, verbetert. Uh, men heeft gesproken over het sturen van 2000 troepen, maar uh, nou, de praktijk uh, laat toch wel zien dat dat uh, vaak uh, voor internationale organisaties in Afrika erg moeilijk is om, uh, om te ondernemen. Ja, dan ga je dit incident ook bestrijden. Wat valt er te doen eigenlijk voor die Touaregs? Het lijkt me lastig om, ze, om hun status te verbeteren. Dat is inderdaad heel erg moeilijk. Uh, de, de economische situatie is niet uh, uh, 1, 2, 3 te verbeteren. Uh, en ma er is inderdaad heel veel onvrede onder de bevolking. maar uh, je kunt niet zeggen dat uh, de ontevredenheid over de regering in West-Afrika altijd. Echt uh, reëel is. Hè? Mali, Niger zijn allemaal uh, straatarme uh, landen. Men kan op zichzelf ook niet zo heel erg veel doen om het lot van de woestijnbevolking echt uh, werkelijk uh, te verbeteren. En uh, uh, wat er de laatste jaren is gebeurd: uh, toereg opstand, en ook uh, Al-Qaeda in de Maghreb, dat, dat westelingen uh, ontvoert in de regio. Ja, dat werkt uiteindelijk natuurlijk contraproductief. Er komen geen toeristen meer en het gebied. Uh, raakte eigenlijk steeds verder geïsoleerd... in het ja, domein van, van internationale drugsmokkelaars. Klaas van Walraven van het Afrika-studiecentrum in Leiden. Hartelijk dank voor uw verhaal over Mali. Graag gedaan. En zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Humor om te lachen, dat blijkt toch wat moeilijker dan je zou denken. In Leeuwarden en Lochem heeft de politie veel werk aan 1 april grappen. Zijn ze niet zo blij mee. Eerste verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een uh, normale ochtendspits voor de maandag. Maar uh, afwijkend is toch wel de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Er staat door werkzaamheden tussen de afrit Oosterbeek en Westervoort 13 kilometer stil. En de A44 valt op van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voorknopend Burgerveen, 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De nepmijn in Leeuwarden hield gisteren Friesland de hele dag inspanning. En ook in Lochem in Gelderland waren de hulpdiensten de weer voor een 1 april-grap. Burgemeester Frank Spekrijzen van Lochem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, dat pakketje voor de deur van de synagoge. Hoeveel commotie tot hoeveel commotie leidde het uiteindelijk? Ja, tot uh, heel veel commotie. Je moet zich voorstellen dat er een uh, pakketje wordt gevonden door omwonenden... Die, er heeft iemand zelfs even in gekeken wat erin is. En die vond het al heel verdacht. Hier heeft politie gebeld. Politie gaat naartoe, direct naartoe. Het eerste wat er dan gebeurt is toch een specialist van de politie. Die gaat kijken van, is het, uh, wat voor pakje is het, wat is het? Nou, en die keek erin en zag uh, datgene waarvan die zei van, ja, dit is echt uh, te risicovol. Hier ga ik niet verder mee, der, uh, de explosieve opruimingdienst moet komen. Hm. Wat was nou, het dan? Met... Weet u wat er dan in zat? Uh, verdacht materiaal. Ja. Dus maar een dat, paar, uh, paar flessen of batterijen of draadjes? Ja, of? het lastige is, ik kan daar de, de, de zat materiaal in waarvan de politie zei van... Uh, ja, dit is, uh, dit is zodanig dat ik hier verder niet aandurfde te zitten. Hier moet de explosieve opruimendienst voorkomen. En u begrijpt dan wel ja. wat die aantreft. En waarom ik het niet vertelde, dat heeft te maken omdat het toch daderinformatie is. Want we willen natuurlijk alles aan doen om de, de daders op te pakken... die deze onsmakelijke grap hebben bedacht. Hm. Maar wat er namelijk gebeurd is, nadat de politie geweest is... en de explosieve opruimendienst komt, ja, dan gaat het hele verhaal lopen. Dan wordt de brandweer ingeschakeld, de politie, de ambulances komen. U moet je voorstellen, de, de, de omgeving wordt afgezet, de woningen worden ontruimd. En dan wordt er getracht, en het duurt een aantal uren, hè, om, te, om, om echt te kijken wat erin zit. Nou, toen de exclusieve opruimingsdienst zoveel was dat ze er, het hadden geopend en de, het echt hebben ontmanteld. Toen bleek dat er ook een briefje in zat met het woord 1 april. Ach, ja. En dat is natuurlijk een zeer, zeer ja, ik noem het dan ons onsmakelijke grap. En ik heb ook gezegd, we gaan alles in het werk stellen om de daders ter, uh, te pakken. Want dit, uh, dit, dit, dit gaat ons te ver, dit gaat alle pijken te buiten. Er is geen moment geweest uh, dat u gedacht heeft, nou, dit is eigenlijk best wel grappig, meneer Spekrijs. Nee, ik heb zeker geen moment gedacht. We hebben wel veel gedacht aan een aprilgrap. Uh -huh. En natuurlijk ook wel vermoed. Maar ja, dat neemt niet weg dat je toch alle voorzichtigheid in, in acht moet nemen. Maar gedacht dat dit een... ...iets met leuk te maken zou hebben. Nee, het is eerder tegenovergesteld. We hebben gezegd, als het er in april gaat, zijn we aan ene kant tevreden en blij... ...dat het geen ander, omdat het nog bij een synagoge is... ...en in een, in een buurt waar ook veel mensen wonen. Dus dat het, je hoopt maar niet dat het een, een bewuste actie is. He, dus je hoopt op zoiets, maar het is natuurlijk zeer uh, onsmakelijk. En hm. nogmaals, wat net al zei het, gaan alle perken erbuiten. Nou, sowieso weinig gelachen in Lochem gisteren. Zijn er reacties bijvoorbeeld uit de Joodse gemeenschap ook? Ja, we hebben... Nou, er is natuurlijk veel gelachen in Logan. Er wordt altijd veel gelachen ja, ja, in Lochem, maar niet hierom. Maar, we zijn, maar niet hierom. Er waren best andere leuke grappen. Nee, de synagoge. Het is een voormalige synagoge. Het wrangen uh, het is een beetje dat uh, 2 april 1945 uh, is Lochem bevrijd. En we hebben dan ook vanmiddag met de uh, Lochemse jeugd die het monument onderhoudt. ook een grote bijeenkomst wat ook eindigt in de synagoge waar we dan nog een uh, middagbijeenkomst hebben. Hey, dus wat dat betreft uh, zijn de mensen van de synagoge er wel van geschrokken. Maar zoals ik net al even zei, toch, uh, toch gelukkig is het, zit er geen andere gedachte achter dan een aprilgrap. Okay. En dat, uh, dat, uh, dat is dan wel weer goed. En waar heeft u wel om kunnen lachen, meneer Spekerijzen? Nou, vlak daarbij was bijvoorbeeld een, uh, een stukje grond waar uh, men graaf wil bouwen... en wat door de eigenaar te koop stond. En dat is, uh, daar stond een groot bord verkocht met een telefoonnummer. En dat telefoonnummer was, een, uh, was het 0104-2012-nummer. Nou, daar werd wel wat om gelachen in, uh, in de omgeving. Sterkte hiermee. Ja, dank u wel. Burgemeester Frank Spekrijzer van Lochem. Dan naar Leeuwarden, daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, uh, werd er ook in Leeuwarden gisteren ook, uh, wel gelachen om andere grappen? Nou ja, er werd hier, hier in, in Leeuwarden wel gegniffeld om een aantal dingen. Ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd hoor Marcel. Maar er waren natuurlijk meer grappen. Maar de ogen waren natuurlijk allemaal hier gericht op de Westersingel. Uh, Wester waar zelfs een persvak was. Zoveel belangstelling was hier om allemaal naar die nep zeemijn te kijken. Die hier precies in het midden van de gracht uh, op de vaarroute lag. Niet alleen gegniffeld. En misschien ook wel een beetje boos gekeken hier en daar in Leeuwarden. Er werd ook getwitterd, druk getwitterd over het gebeuren. Uh, en eentje sprong eruit. Een Twitter van Nienke van Uitert die schrijft: Leeuwarden Grap wordt mooie casus. Was zoveel inzet nodig? Tegenover had de grappenmaker zich moeten melden. En mevrouw van Uitert is, u raadt het al, advocaat en staat nu naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kijken nu uit over dat water. Ja. Dit is dus de plaats Delict. Ja, inderdaad, het ligt er rustig bij. En nu bent u, u houdt kantoor. U woont trouwens in Leeuwarden, maar u houdt kantoor in Drachten. Hè? Daar heeft u een advocatenpraktijk. Ja, klopt. En dan komt straks de dader, de maker van die mijn, bij u. Uh, die voegt zich tot u en die uh, wil graag dat u hem of haar gaat verdedigen. Wat gaat u dan doen? Nou, dan geef ik de beste man of vrouw of de groep eerst een uh, kopje koffie... en dan gaan we Wat er... Wat aardig. <laughs> ja, zeker, gaan we er zitten. En dan zetten. ter zaken. Zitten en dan ter zaken uh, is mijn vraag. Hoe heb je dat allemaal voor elkaar gebokst? Uh, dat is puur uit nieuwsgierigheid. En vervolgens is mijn vraag, waarom heb je je niet gemeld? Had dat, had die, was dat go goed geweest? Dat had uh, in mijn ogen de grap al in de eerste plaats afgemaakt. En het had ook uh, de schade wellicht kunnen beperken. Ja, want bij een 1 april grap zeg je op een gegeven moment... 1 april ja. en dan is het over. Ja, je springt tevoorschijn, je maakt je bekend. Uh, iedereen lacht erom en gaat weer over tot de orde van de dag. Die maker van die, dat bompakketje in Lochem had dat eigenlijk gedaan. Die had een briefje erin gedaan. Helpt dat, helpt dat die maker? Ja, in mijn ogen helpt dat uh, de maker wel. Kijk, uh, ik weet niet waar het briefje precies zat... Hè, of die politieman dat eigenlijk ook al had kunnen zien. Uh, hier bij die bom is in elk geval voor zover ik weet niks gevonden. Kijk, als er aan de achterkant van die bom een heel klein stikkertje had gezeten met 1 april... had dat in mijn ogen wel geholpen, ja. Ja. Maar ja, dan nu. We horen burgemeester Kronen vanmorgen zeggen... ik wil de schade verhalen, ik wil dat die mensen naar voren komen. En dan gaan we er eens een hartig woordje over praten. En over schade, ambulances, brandweer, EOD... dat gaat in de tienduizenden euro's lopen, denk ik. Ja, dat is inderdaad met groot vertoon uitgerukt. Er stonden hier een heleboel mensen op de kade. Is dat een haalbare zaak? Is dat een verhalen op iemand? Te verhalen kun je alles en het is ook best realistisch om dat te proberen. Omdat je uh, kan zeggen dat het feit dat de grappenmaker zich niet bekend heeft gemaakt, niet op stop heeft gedrukt, dat dat wellicht onrechtmatig is. Maar ja, nou, die, daar, daar horen we nooit meer wat van, van die grappenmaker natuurlijk. Die zit heel bang thuis. Nou, dat vraag ik me af. Ik denk niet dat je heel onopvallend zo'n bom in elkaar knutselt. Nee. Moet er toch meer dan één geweest zijn? Ik denk dat het hier in Leeuwarden nog wel een tijdje doorzult. Dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, hoor. Nienke van Uiterd, advocatendrachten. Dank u wel. Graag gedaan. Maar Robby Visser vanochtend in Leeuwarden zoekt uit wie er achter die mijn, die zeemijn, kan zitten. En zo dadelijk meer over de overname van Friesland Bank door Rabobank. Blijf luisteren.